Nog tot half vijf is dit Radio 1 Vandaag. Groot alarm door de netbeheerders deze week. Want wie teelt wordt steeds groter en professioneler. Alleen al aan stroomdiefstal kost het ons miljoenen euro's. Er zouden scherpere maatregelen moeten komen om de telers aan te pakken. Maar valt het nog te stoppen? Zijn er nog maatregelen te verzinnen die telers het leven zuur kunnen maken? Ik ga het over hebben met Paul Dupla, burgemeester Van Hele en Max Daniel. hoofdoperaties bij de Nationale Politie. Allebei goedemiddag. Goedemiddag. Meneer Daniel, Goedemiddag. om met u te beginnen. Uh, herkent u het geluid van die netbeheerders uh, dat we nog wel wat stokken, hebben ze gezegd, kunnen gebruiken om mee te slaan als het om de wietteeld gaat? Ja, goed dat ze ja herkennen we natuurlijk. Hè. Ik snap dat netbeheerders hun belangen ook willen behartigen. En dat het ingewikkeld is, om, want ze hebben het meestal over geld, uh, en vooral met diefstalstroom, om dat op de een of andere manier gecompenseerd te krijgen. Dus ik snap dat. Ja, maar hoe, hoe staan we ervoor als het om uh, de wietteeld gaat op dit moment? Nou, het, dat is wat vertekend, want zoals u waarschijnlijk weet hebben wij nou, tien jaar geleden er relatief weinig aan gedaan. hebben wij eh, niet veel in geïnvesteerd in de huisdeelt. Anders dan dat wanneer er sprake was van overlast of gevaarzetting voor buurten, dat wij daar opgetreden hebben als politie. In de laatste jaren doen we dat echt structureel. Iedere eenheid bij de politie in Nederland heeft een hennepteam en eh, dagelijks worden hennepplantages geruimd. Dus er wordt veel meer geruimd. Daardoor lijkt het alsof het probleem groter is dan dat het was... Dat laatste, daar ben ik niet van overtuigd, want ik denk, als ik kijk naar de hoeveelheden die we exporteren, dat het niet meer is toegenomen als eh, jaren geleden. Het is ook niet heel drastisch afgenomen, helaas. En gaat het dan vooral om de huisteelt, zoals u zegt, of, of toch vooral om die grote, je zou kunnen zeggen, professionele plantages? Nou, wij doen momenteel beide, hè. de professionele plantages en de huisteelt zijn vaak nauw verbonden. Grote criminele, criminele organisaties eh, gebruiken grote plantages, zodat ze heel veel winst maken, maar ook een behoorlijk risico als ze gepakt worden, als ze in één keer kwijt zijn. En door verschillende zolderkamertjes te regelen, zijn ze in staat om een risicospreiding te doen met iets wat minder winst. Maar ook met een stuk minder risico. Dus in, in uh, beide zien wij uh, ontstaan, maar we investeren overigens op beide onderwerpen. Hè. We proberen de georganiseerdheid achter die hennepteelt veel meer in beeld te krijgen en aan te pakken dan dat we het voorheen deden. Nee, de plaatburgemeester van Heerle, herkent u dat toename van zowel die professionele plantages als huisteelt? Wat je ziet is dat de huistelt georganiseerd wordt door professionele organisaties. Dus ik zie dat onderscheid niet zo heel erg sterk. Ik zie gewoon in Heerlen, uh, in heel veel honingen, uh, hennenplantages, waar mensen in feite eigenlijk een woning ter beschikking hebben gesteld... maar die worden gerund door criminele organisaties. Dus de tegenstelling die, uh, die u stelt van het is of huistelen uh, of grootschalige professionele tilt... nee, het is... Veel huisteelt georganiseerd door professionele eh, criminele organisaties. En heeft u genoeg middelen om die criminele organisaties aan te pakken? Wat je merkt is dat je alles uit de kast haalt als gemeente. Samen met politie en uh, openbaar ministerie. Maar ook samen met Belastingdienst. Want het is heel erg belangrijk uh, om de organisaties uh, uh, achter ze te pakken. En dat doe je ook vaak door ze in de portemonnee uh, te raken. Uh, wij hebben hier afgelopen jaar heerlijk geëxperimenteerd uh, met een nieuwe werkwijze. Uh, en ik kan zeggen dat wij in ieder geval in staat zijn geweest om het aantal henneplantages, uh, Dat is zeker maar wat gemeld is. Allemaal te onderzoeken, uh, geen achterstanden meer te hebben uh, en dus wat dat betreft uh, maximaal ingezet hebben op het uh, bestrijden van de illegale helpteelt in Heerlen. Maar het is wel een, uh, uh, een strijd met een lange adem. Max Daniel, hoe ligt dat landelijk? Heeft de politie genoeg middelen om die georganiseerde criminaliteit aan te pakken? Nou, Als je het hebt over de aanpak van de georganiseerde criminaliteit hebben we formeel voldoende middelen heer? Het is alleen een ongelooflijke klus als je ziet hoe groot en wijdverbreid de problematiek is. Ik ben het wel eens met uh, burgemeester De Pla. dat de georganiseerdheid een van de grootste problemen is. We onderscheiden huisteelt en de, en de grote buitenteelt. en de teelt in grote uh, hallen en magazijnen. Maar die zijn vaak in handen van dezelfde criminele organisaties. Dus dat, dat, dat herkennen wij ook als politie. Hebben we meer middelen nodig? Uh, nou. nou ja, ik denk van niet. Ik denk dat wij als politie in voldoende middelen hebben, maar dat de oplossing ook gezocht moet worden in het inzet van onze partners. De gemeente zijn een hele belangrijke, maar ook netwerkbeheerders, woningbouwcorporaties, nou en zo zullen we het belastingdienst, et cetera, dat zijn belangrijke partners. Wil je proberen om de strijd tegen deze georganiseerde hennep teelt op zijn minst onder controle te krijgen? Wat bedoelt u met onder controle krijgen? Dat we het helemaal, dat het verdwenen is op een gegeven moment? Nou, Kijk, we hebben natuurlijk het probleem, dat, dat is een, een ingewikkelde discussie. Is dat de, de hennepteelt in Nederland zo lucratief is vanwege de export? En het merendeel van wat wij in Nederland kweken gaat naar de export toe. Een klein gedeelte gaat naar eigen gebruik. En eigen gebruik bedoel ik ook onze koffieshops. Maar een groot gedeelte van onze hennep gaat naar landen toe. Waar eh, niet de hennepteeltjes die we hebben, of een andere wetgeving en regelgeving bestaat dan dat wij hebben. En dus? Dus blijft het lucratief, eh, omdat het een, een waar is wat makkelijk exporteert en veel geld opbrengt. Ja, en wat zouden we dan moeten doen om, om dat te voorkomen? Ja, goed, dat is, dat is een heel ingewikkelde politieke discussie. Als ik u daar nu een antwoord op zou kunnen geven, dan uh, doen we onszelf tekort als het gaat over de manier waarop we nu proberen te bestrijden. Uh, het, is een, uh, het is meer dan een nationaal probleem als we dat hebben over export naar het buitenland. Hm. Dus dat betekent dat je de oplossing in Nederland alleen niet kunt vinden als je het... ...dat de, de illegale hennepteelt volledig zou willen uitbannen... ...en het lucratieve ervan er niet zou willen doen. Dus dat gaat niet nooit lukken, zegt u eigenlijk? Nou, uh, ik, ik, ik ben het ook eens met burgemeester Plaat. Het is een lange adem. Je kunt wel zorgen dat je meer barrières opwerpt... ...om de gewone burgers weg te houden uit de georganiseerde criminaliteit. En we hebben sowieso de verplichting om onze burgers te beschermen... ...tegen de illegale hennepteelt in woonhuizen... ...omdat we weten hoeveel gevaarzetting dat met zich meebrengt. Meneer De Plaat, stelt u dat gerust? Ik heb niks gehoord wat de heer Daniel heeft gezegd. Oh, hij heeft niks gehoord. Dat is lastig. Uh, nou ja, we hadden het over de vraag of het ooit zou lukken om, om het helemaal uh, uit Nederland weg te krijgen. Nee, hoor, uh, helemaal niet meer. Hoort u mij nu nog? Ja, ik hoor u En oh. ik zit zelf te luisteren naar een echo van mij. Naar een echo van u zelf? Dat is ook heel vervelend. We ja. gaan proberen daar iets aan te doen. Ik hoop dat dat uh, binnen korte termijn kan lukken. En probeer ik u ondertussen toch nog een vraag te stellen. Want de, de, de vraag was, her, zal uh, het ooit lukken om die retail het helemaal uit Nederland weg te krijgen? Ik denk dat het lastig is, uh, zeker zolang de overheid niks wil doen aan regulering van de wietteelt. Want de overheid is in feite eigenlijk zelf uh, halfslachtig bezig uh, door te zeggen... u mag wel wiet kopen, u mag wel wiet verkopen, maar het mag niet geteeld worden. Uh, dus wat dat betreft hebben we als overheid uh, voor gedeelte het monster wat in heel veel steden bestaat op dit moment. Uh, niet alleen in Heerlen, maar in heel veel steden. Hebben we zelf een klein beetje mee gecreëerd door een halfslachtig gedogenblijt te, uh, te accepteren. Ja, maar dan zou je het dus moeten legaliseren? Je zou het in ieder geval moeten reguleren, net zoals de medicinale wietteel bijvoorbeeld, waar je op het begin gewoon zegt, een bedrijf eh, krijgt de toestemming eh, om te telen onder strikte voorwaarden eh, en dat bedrijf, eh, of de coffeeshops zijn verplicht om van dat bedrijf af te, te nemen. Uh, daarmee los je natuurlijk het probleem van de export niet op. Maar je pakt in ieder geval het probleem in Nederland aan. En je maakt het eigenlijk minder uh, vanzelfsprekend dat hier in Nederland allerlei illegale helpplantages zijn. Ja. Want ja zeggen, dan kun je net zo goed rechtstreeks in het buitenland gaan zitten. Want wat heb je dan nog uh, als voordeel om hier in Nederland te zitten. Uh, en je lost een groot gedeelte van het Nederlandse probleem in ieder geval op. En dat is beter dan voortmodder op het huidige patroon, uh, waarin je in feite eigenlijk zegt. Uh, u mag wel uh, bier kopen, u mag wel bier verkopen, maar het brouwen van bier is uh, verboden, is strafbaar. Dan weet je één ding zeker, dan ontstaan er illegale bierbrouwerijen. Uh, dat weten we al, uh, al eeuwenlang, dat dat niet werkt, dat het gaat over bier. Dus dat gaat ook niet werken als het gaat over uh, hennep. Als je vindt dat het verkocht en gekocht mag worden, dan moet je ook zorgen dat het geproduceerd wordt en een overheid die dat niet toestaat die creëert een illegale markt die wordt gedomineerd door criminelen. Maar u zegt het zelf, met die regulering los je de export niet op. En over die regulering zegt bijvoorbeeld criminoloog Feyenoord, maar ook meerdere. Dat kan helemaal niet. VN-verdragen staan het niet toe. Die hebben wij zelf, Nederland, met ons volle verstand ook ondertekend. Ja, diezelfde VN-verdragen staan niet toe uh, dat er, uh, uh, laat zeggen, koffieshops uh, eigenlijk bestaan. Die hebben ook met z'n allen uh, toegestaan, omdat wij op een gegeven moment gezegd hebben vanuit gezondheidsoverwegingen, is het goed om die koffieshops te hebben, om de softdrugs en de harddrugs van elkaar te scheiden. Met hetzelfde argument zou je kunnen zeggen, is het verstandig dat je ook dan de teelt in die manier brengt. Um, en het, uh, laat ik zeggen, die VN-verdragen... Uh, Uruguay hoort bij de VN. Uh, daar hebben ze het al helemaal gelegaliseerd. De Amerika, er zijn talloze staten waar het gelegaliseerd is. Het begint met politieke wil. Uh, en die zie je in Uruguay. Die zie je in de Verenigde Staten. Die zie je steeds meer landen. Uh, en die ontbreekt op dit moment helaas nog in Den Haag. Uh, maar ik ga er vanuit dat um, laat ik zeggen, iedereen ziet dat het huidig systeem niet handhaafbaar is. En de gevolgen... Ervaren we iedere dag in steden, zoals in Heerlem, maar ook in heel veel andere steden. Niet voor niks hebben al 56 Nederlandse gemeenten een oproep ondertekend om nu eindelijk eens een keer afstand te nemen van het halfslachtige doodbeleidje niet te verschuilen achter verdragen waar andere landen aangeven dat het ook anders kan maar gewoon lef te tonen om te zeggen... we gaan het probleem aanpakken. Liefst een internationaal verband, maar in ieder geval een Nederlands verband. Want het is niet te verkopen dat je wel iets mag kopen en mag verkopen... maar de productie strafbaar is, want dan creëer je een illegale markt... die wordt gedomineerd door criminelen. En we zien dagelijks in Nederland daar de negatieve effecten van. Staat Breda erbij bij die gemeente die dat ondertekende? Gemeente Breda, de gemeenteraad van Breda heeft het ook ondertekend. Ach, uh, maar we zijn inmiddels al 56 gemeenten. Uh, en dat, ja, dat geeft aan dat het heel breed ligt. Want, ja, het is nee, want daar een, gaat u binnenkort naartoe als burgemeester hè, vandaar. Ja, maar het gaat, het gaat om wat de gemeenteraad graag wil. En ik vind het ook heel erg belangrijk dat we zien in heel veel steden, dwars door alle politieke partijen heen, eh, dwars door groot, klein, eh, dat steden op een gegeven moment zien het huidige systeem werkt niet meer. En alsjeblieft Den Haag... Verschelt dit naar zich niet uh, achter verdragen. Kom uit de Ivoren toren en ga met ons zoeken naar een oplossing. Elke oplossing is we welkom. Maar neem afstand van een systeem wat eigenlijk uitgaat van een illegale markt. Wat niet kan bestaan anders dan het hebben van een illegale markt. Want als er één ding zeker is. Als je een illegale markt hebt. Dan duiken criminelen erop. En dan krijg je... Een, laat ik zeggen, een monster wat je steeds minder makkelijk uh, kunt beheersen. En, ja, laat ik zeggen, het is heel triest dat we inmiddels zover zijn gekomen in Nederland. U gaat door met de strijd voor gereguleerde. Wie teelt misschien wel binnenkort in Breda dan? Want daar uh, vertrekt u naar. U gaat van Heerlen naar Breda als burgemeester. Dank voor uw uitleg. En dank ook Max Daniel van de Nationale Politie.